Streepje ask. Goedemiddag allemaal. Het is vrijdag 3 uur en dus beginnen we weer met het Bartiméus iPhone iPad vragenuur. Oké, okay, wat gaan we doen vandaag? We uh, natuurlijk de vaste onderdelen uh, en daarna krijgen we vier apps. Twee van Dirk, één van mij en één door Nancy. Uh, we beginnen met een, uh, een uh, app die Dirk heeft besproken. Peer Buy. Daarna kom ik met Doggy Parks Nederland. En dan mag Dirk weer met een fruitmachine. Oude gokker. En Nancy gaat de apps afsluiten met Facebook Messenger. Nou, uh, we beginnen natuurlijk eerst met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Maar voordat ik daar iets over zeg, laat ik eerst de microfoon los voor dringende zaken. Gaan jullie gang. Geen dringende zaken, dat is mooi. Ehm. Um, dan beginnen we met de vragen die binnengekomen zijn bij IASk. Dat is er eigenlijk geen één. Dus ook daarmee zijn we snel klaar. Dus wat mij betreft, beginnen we dan nu ook met de eerste app besproken door Dirk, Peerby. Zo, we hebben weer eens wat gevonden op het gebied van social media. En in dit geval is het Peerby of Peerby. Dan schrijf je p e e r b y het doel van de app is het lenen van spullen in de buurt. Uh, en dat je ook kunt kijken wat er in de buurt leenbaar is. Nou, we gaan er dus even heen. Je moet je inschrijven uiteraard met een account, maar dat kan niks nieuws meer zijn in de huidige tijd. list record, derby actief. Derby actief. Ik krijg vijf tabbladen. Geselecteerd. Explorer tab. 1 van vijf. De explorer tab, dan kan ik kijken wat er in de buurt te lenen is. Ontvangen. Top. 2 van 5. Daar staan de oproepen wat er gevraagd wordt. Oproep Top. 3 van 5. Daar staan de oproepen die ik zelf geplaatst heb. Swa. Top, top. 4 van 5. Dan zegt hij Swa, maar hij bedoelt daar chat. Derk. Top. 5 van 5. Waarachtig, ik ben verheven tot een tabblad, een Derk-tabblad. Nou, daar gaan we natuurlijk eerst kijken, dat snap je. Geselecteerd. Derk. Top. En bovenin Mijn profiel. heb ik. Uitloggen. Knop. Mijn profiel. Mijn profiel. Uitloggen, knop, naam, Dirk. e-mail, derk postcode. 3734, ja, dit is versie 04, stuur ons via e-mail, ga naar perbi, kom, explore, 1 ja, van 5. Daar staat niet zo heel veel spannend in, alleen met accounts gegevens. Oké, okay, de explorer tab. Geselecteerd, explore, top. 1 van 5. Kijken wat u hier allemaal te lenen is. ontdek, context, huidige locatie. Zuster van Overheenlaan 2 tot 10. Zuster van Overheenlaan, Den Bodder. Ja, hij wil uiteraard je locatie weten. Meike. Janina. Geselecteerd. Heel belangrijk hoor. 1 van 5. stoel. Vanaf 0,7 kilometer. Steelpan. Stik. Skies. Ontdek. Demon. Ontdek. Dat Ontdek. Kop. Aan de Janina. Dek. Mark. Dat zijn de namen die hier spelen. Mieke. Christian, nieuwe dolderse weg. Kleinslaan, slaan. Dan krijg je wat wegen die ze leuk vinden. Dat is weer zo'n koppeling met uh, de kaarten app van Apple, geloof ik. Wil een X-knop. X-knop. Ja, natuurlijk. Juridische informatie. Spullen in jouw buurt. Spullen in de buurt. Akoestische gitaar, vanaf 3,3 kilometer van jou vandaan. Bakbak, bak, vanaf 0,3 kilometer van jou vandaan. Barbecue slash brill, vanaf 0,7 kilometer van jou vandaan. Bestek. Vanaf 0,7 kilometer van jou vandaan. Boormachine. Vanaf 0,3 kilometer van jou van broodmes. Vanaf 0,3 kilometer van jou vandaan. Oftewel, er is heel veel te lenen. Er staan ook wel wat flauwe dingen op, volgens mij, als een broodmes en een draaien, en weet ik van wat. Maar het idee is op zich heel grappig. Het tweede tabblad is... Ontvangen. Top 2. Gesecteerd. Ontvangen. Daar staan de peer-by-oproepen die uh, gedaan zijn. Ja. 1,3 kilo... Ja. Ingrid, 3,9 kilometer, 17 november, 2013, 22, 12, op zoek naar een oplader voor Gameboy Advance SP. Mijn dochter heeft vandaag onze Gameboy teruggevonden, alleen onze oplader is zoek. Het zou leuk zijn als we hem nog een keertje konden gebruiken. Nostalgie met een oude Gameboy. Ja, knop. Daar kan ik dubbeltikken als ik hem wel heb. Niet dan nu, knop. Niet nu. Waarom hij daar niet er nu zegt, dat weet ik niet. Ook als ik hem laat spellen, dan staat er gewoon echt niet nu. Weliswaar in hoofdletters, maar goed. Nee, knop. Dat ik hem gewoon niet heb. Jap. 1,3 kilometer. 17 november 2013. 17:45. Op zoek naar Tegelzaag. Ik wil tegels in mijn tuin inkopen. Jap. 1,3 kilometer. 17 november 2013. 17:45. Op zoek naar Tegelzaag. Ik wil tegels in mijn tuin in... Ja, knop, knop. Ingriet. 3,9 kilometer, 17 november, 2013, 22, 12, op zoek naar, een oplader voor PMO van SP. En zo kun je dus gewoon. Corné, 4,2 kilometer, explode, Top. Als je die vanaf daar terug gaan. Ja, knop, ja, knop. Bastian, 6 kilometer, 4 juli, 2013, 21, 15, op zoek naar, een grote ladder, nu nodig, tot boven de dakgoot 6 tot 8 meter, Twee weken voor reparatie van goot en schilderen. Oftewel, mensen proberen dus gewoon van alles te lenen op deze manier. Hiernaast heb je een Bastian Bastiaan, zes kilometer exploren. Tab. geselecteerd. Ontvangen. Oproep, top, 2 van 5. Oproepen als je zelf wat wil lenen. En ja, dan moet je maar hopen dat er gereageerd wordt. Hoe meer mensen hierbij zitten, hoe sneller je uiteraard reacties krijgt. Top. top 4 van 5. En de chat tab waar je dus met Maaike, Dirk, Pieter, weet ik veel wie allemaal kunt chatten. Nou, het is een keer wat andere insteek van social media. En uh, ja, ik vind het een leuke app. En zou ik wat willen lenen in de buurt, of überhaupt wat willen lenen, zou ik het zeker hier in proberen te zetten. Om te kijken of het verkrijgbaar is, of leenbaar is. Veel plezier ermee. Dat was uh, Pier Bye. Uh, dat vroeg mij net af of er ook zoiets bestaat voor bijvoorbeeld uh, de website uh, Handje Helpen. Ik, daar hoor je al een hele tijd niets meer van. Maar daar uh, staan bijvoorbeeld, volgens mij, ook heel veel vrijwilligers op die, die dingen voor je zouden willen doen. Uh, maar misschien is het wel leuk om daar eens wat onderzoek naar te plegen. Want dat kan zeker voor onze doelgroep ook wel handig zijn. Ik bedoel, het, uh, als je eens even iets moet laten timmeren wat je zelf niet kan. En je vindt uh, dat kun je dan via Handje Helpen wel vinden. En als je dat via een app kan. Nou, goed, wie weet. Oké, okay, ik geef de microfoon even vrij voor opmerkingen. Goed, geen opmerkingen. Nou, dan gaan we door naar een stukje van mij. Uh, Doggyparks. Doggyparks, Doggy parks. Nederland heet die officieel. Is een app uh, die bestaat uit een kaart waarop je van allerlei dingen kunt zien. En waar het voornamelijk om gaat Knop. is uh, losloopgebieden voor honden. Onderaan hebben we de bekende tabbladen, hoop ik. Geselecteerd: kaart. Top 1 van 4. Geselecteerd: zoeken. Top oh. 2 van 4. Locaties. Top 3 van 4. Favorieten. Top 4 van 4. Oké, okay, die kaart. Locaties. Dat laat ik even tab. zitten. En daar mag jij even naar kijken, naar die uh, eerste twee tabbladen. Uh, want volgens mij is dat puur grafisch, in ieder geval met kaarten, want als ik nu, ik zit op dat kaarttablad en als ik nu van boven Nieuws. af ga, hij is Knop. ook een beetje traag nu, maar dat zal ook wat te maken hebben met het feit dat hij nog aan het kijken is waar ik uithang. Kaart. De kaart. Current location, Kogge 59 tot 543, Kogge, Lelystad. Nou, dat klopt wel. Schimonnekoch. Lauwersmeer. Noorderplantsoen. Krembos en de Dennen. Appijlbergen. Nu hoor je dus allerlei dingen voorbij komen. Um, bovenin. Nieuws. Een nieuwsknop, die zullen we even intikken: Nieuws in contact. Vorige. Terugknop. Nieuws in contact. Koptekst. Mededelingen en meer. Koptekst. Stemmededeling. Veel opties werken niet van je locatievoorzieningen niet geactiveerd. te ster. Daarnaast is Noghie Parks nog lang niet compleet en blijven wij parken toevoegen. Teller staat nu op 522 parken en eind 2013 moeten dit er 650 zijn. De nieuwste aanwinst en Harmolweg bij Rietvorenster. Er... Okay, ik zal hem even stoppen. Dit is dus nieuws. Uh, zoals je hoort staan er nu al ruim 500 parken in. Um, wij hebben natuurlijk hier en dat zal je straks zien even in de omgeving gekeken en uh, wij missen daar uh, sowieso een, een, een, uh, een paar gebieden, een paar bossen waar de honden inderdaad uh, los mogen. Maar goed, die komen er misschien nog wel in. Um, Vorige... Ik ga terug. Het leukste tabblad Nieuws. is het, dus het tabblad knop. locaties. Locaties. Top. Dat ik heb 3 van 4. Sorteren knop. Ik heb bovenin een sorteren knop die dubbel tik ik. Attentie. Sorteren op naam knop. Sorteren op naam. Dan krijg je een lijst in een alfabetische volgorde. Sorteren op afstand. Knop. Of sorteren, dat is natuurlijk een hele leuke. Sorteren op rating. Op, op rating van, uh, um, nou ja, de, de, hoe, hoeveel, uh, hoe, hoe goed vindt men het parken. Sorteren op reviews. Knop. En op reviews, nou. Annuleer. Die zijn er nog helemaal sorteren. niet van. Sorteren. sorteren op naam. Vrij nieuw te zijn. Sorteren op afstand. Te dus wij knop. sorteren op afstand. Sorteren. Knop. Oké, okay, nu gaan we eens kijken. Locaties. Dat moet een koptekst zijn. Zoeken. Zoekveld. Dan zoekt hij in deze lijst. Kensel, grijs. Een kensel die is nu grijs. Zuigerplasbos, 2,3 kilometer. Nul no reviews. Nou, dat klopt. Dat is dus uh, um, 20 minuten lopen hier vandaan. Uh, Ruud, jij weet hoe ver het is. Die 2,3 kilometer, die klopt ongetwijfeld. Dus ik ga hem eens even dubbel tikken. Beoordeel park. Vorige terugknop. Oké, okay, vorige park. koptekst, I can share. Icon share, dan kun je hem delen via Twitter en Facebook. Icon favorieten 0. Knop. Als je deze dubbel tikt, dan kun je hem in het tabblad favorieten zetten. Zuigerplasbos 2.3 kilometer. Beoordeling. 0 no reviews. Knop. Het is, is nog helemaal niet beoordeeld en nog geen reviews. Adres. Koptekst. Zuigerplasdreef 8223 EZ Lelystad. Informatiepark. Koptekst. Het Zuigerplasbos is ruim 300 hectare groot en is ingericht als stadsbos met de Zuigerplas als middelpunt. In het Zuigerplasbos ligt het Belevenissenbos, een avontuurlijk speelbos van 25 hectare. Voor kinderen van 6 tot 16 jaar, honden zijn hier echter niet toegestaan. Verder bevat het bos enkele mooie wandelroutes, fietspaden, ruitespaden en kan er gevist worden. Een heerlijke plek om uit te waaien. Losloopgebied. Koptekst. Hele jaar door toegankelijk. Van zonsopgang tot zonsondergang. Dus ik mag s'nachts niet met Loesje los in het zuigerplasbos. In bijna heel het zuigerplasbos mogen de honden los maar dus niet in het belevenissenbos. Zie lokaal voor meer informatie. Voorzieningen. Koptekst. Bankjes. Losloopgebied. Grasveld. Zwemwaterhond. Kinderspeelplaats. Parkeren gratis. Parkeergelegenheid. Koptekst. Gratis parkeren op de zuigerplas dreef de hoogte van de plas. Extra info. Koptekst. Er zijn speciale MTB-parcours in het gebied. Mountainbikers-parcours. Ik word soms af en toe omver gereden, want ik hou ook al van die wat meer... Uh, ...wat onbegaanbare paden, en dat zijn dan ook vaak juist die mountainbike-paden. Links. Koptekst. En dan krijg je een aantal links. Staatsbosbeheer Stadsbos, en rond Lelystad. Levenissenbos. wandelroute met hondzuiger Plasbos. Fietsen in Flevoland. Kaart. Top. Okay. Een van vier. Daar zijn we rond. Vorige. Terugraan. We gaan naar de vorige en dan kom ik weer in de lijst. Zuigerplasbos, 2.3 km. Bos der Bos de 20.9 km. 0 no reviews. Dat is in Almere. Beatrixpark Almere, 23.5. Omgelegde Burgwal, 23.7 km. Verdreef, 24.4 km. Enkhuizerzand, 24.5 km. Asterstraat, 24.8 km. Weeshuispolder 5. Oh. Kavelsloot, 25.4 dus km. Noorder- en Zuiderbolwerk. Buurtboskadijken. Maak het nog eens Kadek. Bolwerkadijken. Haling. Streekbos. 26 punt Pampushout. Het zijn Zest. er nogal wat. Hemmeland. 28, Julianapar. Nou, goed, zo kan ik dus nog wel even doorgaan. En ehm. Um, ja, dat is eigenlijk alles wat ik hierover uh, kwijt kan. Ik ben er zelf heel tevreden hierover. Um, ik heb nog dus niet uh, iemand met kunnen, een goede ogen kunnen laten kijken of je ook um, de kaart kan gebruiken. Wat ik nog wel even zou kunnen doen, dat is als ik bijvoorbeeld... Sorteren. knop. Ik ga even inhalen. Loka, zoeken, cancel. Zuigerplasbos, 2.3 kilometer, 0 review. Adres, Terugknop, park. Icon, shape. icon favori. Zuigerplasbos, 2.3 kilometer, beoordeling. 0 no reviews. Adres. Koptext. Ik tik op het adres. Adres. Koptekst. Dat doet hij niet. Zuigerplasdreef. Daar 8223 kom, tikken, ez de koptext. De ja. Kaart. Vorige. Terugknop. Dan krijgen we dus een kaart. Kaart. Koptekst. Current location. Kogge 2 Zoek op plaatsnaam. Cancel. No features visible. Nou, hij zegt dus no features visible, maar er is ongetwijfeld wat op de kaart te zien. Nou, dit is mijn verhaal over... Uh, uh, Doggyparks, Nederland. Wil je dat ik de andere twee tabbladen voor je uitleg eerst of eerst even de vraagjes afwachten? Ik wacht de vraagjes al af. Nou, geen vraagjes, ga je gang. Okay, uh, de twee eerste tabbladen onderin. links onderin zit kaart en dan zit zoeken. Als je naar kaart gaat, krijg je inderdaad een kaartje. Um, je locatie... Uh, moet aanstaan, zeg maar, en dan uh, geeft hij aan waar jij je precies bevindt, en daarom zie je dus al die uh, bossen en dingetjes uh, weergegeven. Als ik mijn vinger gewoon op het scherm zet, ergens in het midden. Nou. Current locatie. Current locatie, dan geeft hij aan dat dat de current locatie is, en als ik daar een beetje omheen ga zitten tikken, want dat moet ik wel doen volgens mij kan ik wat in de buurt vinden. Dus het is, uh, ze zijn allemaal wel gemarkt, dus ik kan er wel langs vinden volgens mij. Als ik even... De in Verbruik de voor toegang tot politie. Nou, ik weet niet waarom die nu in één keer weigert, maar net ging het nog allemaal. Um, ik ga even naar de tweede uh, tabblad. Dat is zoeken, of die dat wil doen. De in Hij wil helemaal niks meer doen. Verbruik de roto voor toegang tot points of interest. Ja, ja, fijn voor je, Ah, daar is die. Hij Oudegijn. Schoensmoorinfo. SLBOS. Ik weet niet waarom die automatisch blijft lopen, dit is even een... Nee, dat wilde ik ook niet. Nou ja. 1, 2, 3. Oké, okay, ik ga maar gauw weg bij het kaartje, want uh, dat uh, liep een beetje verkeerd bij mij. Uh, tweede tabbladje, zoeken. Daar staan een aantal iconen uh, naast elkaar. En um, ik weet niet waarom die nou. Ik, ik heb de beste iPhone gepakt die ik kon vinden, blijkbaar. Um, daar zie je een aantal iconen. Uh, ...waarbij uh, je kunt zeggen van oké, okay, ik wil gaan selecteren op dat soort dingen. Dus uh, bijvoorbeeld ik wil het losloopgebied, dan zet je dat aan of ik wil uh, uh, uh, of drinkwaterhond, dat wil ik ook aan hebben. En dan kun je nog onderin zeggen of je uh, een park zoekt, een bos zoekt of een strand zoekt. Nou, die zijn niet uh, mooi gelabeld, dus ik loop er maar even langs om hem, uh, als je hem wil gaan labelen, dat dat uh, eventueel mogelijk is. Ik sta rechtsbovenin op de verder knop, dat is volgens mij ook de eerste knop. Zal ik... ja. De eerste knop die je naar verder knop tegenkomt is de bankjes. Hondenpoepvoorziening, omheining, horeca, losloopgebied, grasveld, verlichting, aangeleind, zwemwaterhond, toilet, kinderspeelplaats, drinkwaterhond, parkeren gratis, betaald parkeren. Klop. Dit zijn de parken, die uh, zijn wel uh, gelabeld maar op zijn Engels. Oftewel de bossen de en de stranden. Ik ben er dus nu doorheen gelopen door een veeg te geven van links naar rechts en dan heb ik ze allemaal doorlopen. Ik loop even terug want ik wil uh, losloopgebied hebben. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Ik dubbel tik op de knop losloopgebied en uh, laat ik eens op stranden gaan staan. De bij jaggers, oftewel bietjes. Die dubbeltik ik ook. Hij geeft niet aan of iets geselecteerd is of niet. Uh, als je erop dubbeltikt, is die geselecteerd of niet. Ja, dat is een beetje flauw dat hij dat niet zegt. Dan ga ik naar de rechtsbovenin, naar de verder knop. Verder, dus. knop. Ik dubbeltik erop. Vervolgens kom ik weer in een kaartje terecht. Klop. En eigenlijk hetzelfde in principe weer, een, uh, ik zet mijn vinger neer. Location. Nou, precies in het midden van het beeld is uh, mijn current location. En als ik daar omheen een beetje uh, met mijn vinger langs ga, dan kom ik het dichtstbijzijnde tegen. En dat is in dit geval uh, de middelwaard. Als ik daar weer op dubbeltik, dan krijg ik daar de informatie over de middelwaard. Dus als ik hier ruimte. Ik kan hem delen. Ik kan hem tot de favorieten toevoegen. Nou, over, nou, dit heeft eigenlijk, uh, hoe heet het, uh, Tom net allemaal uitgelegd, hè? Adres. Informatie. Direct naast de A3 en de Direct Ik druk nu weer linksbovenin op de vorige knop. En nog een keertje op de vorige knop. En nu sta ik weer in uh, waar ik uh, direct te ko kom als ik de zoekentap gebruik, dus met de, de labeltjes. Nou, dankjewel. ben ik weer uh, ook een stuk wijzer en ik ga eens even kijken of dat, uh, uh, zo te horen, was dat toch uiteindelijk goed toegankelijk, zeker als je die knoppen gelabeld hebt. En uh, nou, ik kan niet anders zeggen dat uh, wij hebben hier gisteravond thuis even mee zitten spelen en inderdaad. Vrij in de buurt, op 30 kilometer afstand ergens in, in Blarikum, ook een groot stuk uh, losloopgebied ontdekt en zo. Dus voor uh, uh, de hondenbezitters onder ons die nog wel eens hun hond uh, los moeten laten lopen, uh, lijkt me dit wel een hele leuke app. Oké, okay, zijn er nog opmerkingen en of vragen? Niet? Nou, dan gaan we verder met het stukje van Dirk over de fruitmachine. Oké okay dan, we gaan naar toegankelijk vertier met een toegankelijke fruitmachine. Ik wist niet dat het kon, ik ben zelf niet zo van de spellen, maar ja, er zijn vast wel mensen die uh, dit soort dingen grappig vinden. Dus vandaar dat ik hem er even tussendoor doe. Het ding heet uh, fruitmachine. Nou ja, dat zal niemand verrassen. Als ik erheen ga, ik heb al een poosje te spelen net, dus ik Actiezer. beland midden in een spel. Actief. Instellingen, actief. Fruitmachine, actief. Fruitmachine. Geselecteerd. Polt Centro Rail. Knop. Nou hoor ik geen riald muziekje, waarom niet? Even kijken. Geselecteerd. Polt. Polt. Raad Rail. Start. Knop. Start. u won 120. Oké, okay, dan zullen we eerst naar de settings moeten om te kijken of de background music aanstaat. Wat staat er op het scherm? Vier of vijf bars. Center. Ineerple. Left. Start. 7 start knop. Een startknop bovenin die gaat de wielen laten spinnen. 17 trif left. Nou hoeveel je nog over hebt. Left pineapple. Links dat is de pineapple. Center pineapple. Dit zijn de wielen. Center pineapple dus ik heb twee pineapples nu. Raakt Pineapple. Oh ik heb drie pineapples gegokt. Nou ja zeg. Dus daarom heb ik. Hey, o, u won, 120 plus. 120 punten gewonnen. List knop. Hey, o, u won, 120 plus. Help knop. Settings knop. Nou, dat is het scherm. Wat heb je bij een Flight machine aan settings? Scores. Knop. Eh, daar krijg je vier tabbladen, geloof ik. Geselecteerd. Settings. Score Options. Knop. Symbols. Knop. Symbolsie. Mute Sounds. Schakelknop. Uit. New Sound. Dat staat uit. Ik zal hem straks een keer opnieuw starten om te kijken of hij het dan wel doet. Mute Music. Schakelknop. Uit. De muziek. Number of turns. 20. Knop. Symbolsie. Play. 6. Knop. Hoeveel beurt, hoeveel symbolen je hebt? Je hebt drie wielen en per wiel zes symbolen. More options. Knop. More options, wat hebben we daar nog. Settings. Knop. About this game. Knop. About this game. Scores. Scorus. Help. Knop. Score. De set. Shake, Shake play. Shake to play. Schakel knop. Shake to play. Kan ik eens even kijken of dat wil werken. Real automatic blocking. Schakelknop. Aan. En de wheel automatic blocking. Nou, die laat ik maar aanstaan. Ik gooi hem even uit de start om opnieuw. Kijk of hij dan de vrolijke muziekjes wil weergeven. Sluitvraatmachine. Beginscherm. Beginscherm. Beginscherm. Beginscherm. Daar ga ik er heen. Audio. Context. Tekstveld. En die doen we dicht. Op mapstores. Berichten. Bewerkbaar. Dat was niet wat ik wou. Ik wou zoeken. Berichten. Zoekveld. Ja, dus met één Nieuwe. vinger dan naar beneden, vasthouden naar beneden, gaat hij naar het zoekscherm toe. Ik tik een deel van fruit. Ge F, F, D, D, E, R, R, U, I, U, U, J, K, I, I. Dan moet het er nog echt wel wezen. Sluit zoekscherm, zoekscherm, bewerkbaar, jeugdrui. Oh, er stond Wist nog een andere. Ze hadden we even weg. Zoekscherm, machine, twee onderdelen. Oh. Kijk aan. Sluit zoekterm. Zoek Annuleer. Knop apps. Context. Fruitmachine. Tik hem dubbel. Kijk start Dat Dat is wat je wil horen. Start. Ik tik dubbel. Tik op start. En dan gaat hij de wielen draaien met bananen. Bananen, sorry. Uh, citroen geloof ik dat het is. En volgens glazen, weet ik niet meer. 19-3 left. Left, banana. Center, lemon. right, voorgangers. Nou, daar zal hij niks automatisch aan vasthouden, denk ik. Hey, oh, u wil nul plaats. Ik vind nul punt. Oriëntatie dus loopt. gaan we dat nog Start. doen. Niks. ja, nu heb ik twee. ik twee sinaasappels. nu kan ik verder vegen naar beneden toe. 173 ik veeg naar rechts en ga naar beneden? banana. dus heb ik twee sinaasappels. left rail staat aan. Bolt knop. Die staat uit. Geselecteerd. Knop. Nou, ik heb dus twee wielen vastgezet en eens kijken wat er nu gebeurt als ik het geselecteerd. Nog een keer laten draaien. Demo knel met Turk. 173 select. Start. zwart. Hoppa. U won 60 punten. Kijk, ik win 60 punten. En de muntjes rollen uit. Het is werkelijk prachtig. Nou, je kan hier zo bewezen. Dus als je echt helemaal, helemaal niks meer te doen hebt en al je apps heb je bekeken, dan kun je altijd nog naar de fuitmachine gaan. Heel veel succes en speelplezier. Nou, nou nog maar hopen dat er echt een keer geld uit je iPhone rolt. Oké, okay. heeft iemand hier iets uh, mee? Het zou wat zijn als er bitcoins uitkwamen. Ja Piet, is niet gek. Verder geen uh, mensen die hier iets over kwijt willen. Um, het was ook een duidelijk verhaal, vond ik zelf ook. Ja, nou, Nens, dan mag jij met de laatste app en dat is uh, Facebook Messenger. Ga je gang. Facebook Messenger, hoe spel je Messenger? M-E-S-S-E-N-G-E-R. -S -S de N van Nico trouwens en de M begint het van Marinus. Um, wat is het? Facebook bestaat eigenlijk uh, uit een tijdlijn en een... Um, nou eigenlijk uit drie delen zou ik dan moeten zeggen: uh, uit een tijdlijn waar je berichtjes achterlaat, een, uh, een deel waar je dus uh, berichtjes kunt sturen um, via de mail zeg maar, en uh, berichtjes kunt sturen uh, privé, en dat is de chatfunctie zeg maar. En dat is precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben dat losgekoppeld van uh, Facebook, en daar hebben ze een apart appje voor gemaakt. Het Um, ik zit niet in een tent of zo, dat is mijn dakraam die uh, hier uh, de regen opvangt. Iedereen denkt altijd dat we hier in een, op, aan het kamperen zijn, maar dat is dus wat je op de achtergrond hoort, de regen op mijn dakraam. Um, even kijken, de messenger, wat krijg je als je hem opent? Natuurlijk moet je lid zijn van de Facebook, uh, er wordt gevraagd om hem te koppelen aan je Facebook account. Het is ook handig om de Facebook... Account. Uh, hier naast op je iPhone te hebben staan. Want op sommige onderdelen kun je gewoon direct weer terug naar je Facebook app. Um, allereerst heb ik hier het eerste scherm en uh, dat is de geselecteerd. Recent. Dat, dat, een van Hoe ziet dat eruit? Bovenin zit Messenger. de koptekst. Messenger. Vervolgens een nieuw bericht. En daaronder. Krijg ik alle berichten van uh, degene die, uh, die ik ooit een berichtje heb gestuurd via mijn Facebook. Uh, dan kan ik doorheen vegen of ik kan mijn vinger neerzetten en uh, naar beneden een beweging naar beneden maken, zodat ik ze één voor één doorloop. Dan is er onderin uh, zijn er drie tabbladen. Oftewel drie knoppen. Dit is de recent. Hij zegt ook dat deze, uh, nou dat heb ik niet eens gehoord dat hij dat zijn. Maar dit is degene die geselecteerd is. Um, en dat is dus waar ik kan zien van wie ik recent nog iemand heb, uh, mee heb gechat. Vervolgens heb ik daar een personenknop en een instellingenknop. De recente knop. Ik pak even de eerste die ik hier nog bovenin heb zitten. Ik dubbeltik even op het berichtje. Dus in mijn lijst. Kom. Oké. Okay. van Koptekst. Ik kom in een nieuw scherm. Ik heb daar links. Zo, een terugknop. Ik weet niet waarom die de koptekst overslaat, maar daar staat de naam. Dan heb ik uitnodigen. Die zit rechtsbovenin. En uitnodigen, uh, dat betekent gewoon van hé, hey, uh, uh, gebruik ook uh, Facebook Messenger. Dat is, een, dat is de uitnodiging die je dan verstuurt. Nou, die zul je nooit in de praktijk gebruiken, denk ik. Maar oké, okay, die zit er wel. Meer acties. Dan is er een meer acties knop. En uh, vervolgens krijg ik hier, als ik verder veeg... Roger, af, oh, en daar ging hij door. Nu ging hij pas naar de, de koptekst. Hij zegt 28 minuten geleden actief. En dat geeft aan dat uh, Roger de 28 minuten geleden op was op Facebook. 8,5 8 augustus. Doei. En vervolgens kan ik door een soort, uh, uh, hoe noem je dat, door de geschiedenis heen lopen met wat ik uh, met uh, hem besproken heb, zeg maar. Dan kan ik weer op dezelfde manier doen. Ik kan weer van links naar rechts wegen, of ik kan met mijn uh, vinger in het midden zetten en langzaam naar beneden bewegen. Oké? Okay. Oké. Okay. Dan zit er onderin, links onderin. Media bijvoegen. Media bijvoegen. Met andere woorden, ik kan een, een fotootje of een videootje of wat dan ook meesturen. Um, dan krijg ik het tekstveld waar ik een boodschap in kan typen. Stickers geven. Stickers, ja. oftewel uh, smiley's. Die hebben we tegenwoordig hele grote smiley's. De locatie is uitgeschakeld. De locatie zou ik er eventueel bij kunnen geven. Vind ik leuk. Klop. En de vind ik leuk knop zit erin. Ik ga even Textveld. in het tekstveld staan. Ik dubbeltik Die erop. Aan en eigenlijk net zoals bij het sms'en of bij het whatsappen, uh, je om de balk schuift naar het midden van je iPhone. Dus het, het tekstvakje is verschoven om plaats te maken voor het toetsenbordje en dan zou ik daar wat kunnen intypen. Ga ik het nu niet doen, ik Ga naar de terugknop. Um, vervolgens ben ik weer in het overzicht, oftewel de recente berichtjes. Ik ga eens even een nieuwe maken, dubbeltik opnieuw. Ik kom in het aanvakje terecht en mijn toetsenbordje komt eigenlijk direct tevoorschijn. Dus dat is eigenlijk waar die direct gaat staan. Rechtsbovenin zit nog een annuleren en uh, de, natuurlijk is er een koptekst dat heet nieuw bericht. Ik zou nu bijvoorbeeld... Uh, u heeft, u heeft de, de, ik heb nu even de A ingetypt en vervolgens... Is, uh, niet van krijg ik wat ik uh, aan A'tjes in mijn... Uh, in mijn uh, contactpersoon heb staan van Facebook. Ik ga even aan. Anie... Tekstveld. Oh, sorry. Annem van hem van muster. Zo. En uh, vervolgens kom ik in een. Uh, is het eigenlijk weer zo dat het tekstveld weer halverwege mijn scherm zit. Nee, ieder geval ik, en daar is het weer hetzelfde als waar ik net in zat, eigenlijk een media toevoegen. Een tekstveld. Stickers weergeven. De smileys. De locatiedelen is uitgeschakeld. Klink. En de locatiedelen en. Verzenden. Oftewel, Krijs. de knop Die rechts van je tekstvak zit. Omleer. Ik ga even naar rechtsbovenin om te annuleren. Messenger, tekst. Ik ga even. Oké, okay, dit is het laatste berichtje dat ik van Roche heb gehad en je hoort dat het woensdag was met een duim omhoog. dus met een lijkje. Um, ik ga naar het tweede toekomst. Uh, twee van de, geselecteerd. Nou, We gaan weer linksbovenin beginnen. De zoeken knop, oftewel ik kan hier mensen gaan zoeken. Geselecteerd. Messenger. Geselecteerd is de messenger. Met andere woorden, dit is een soort filter uh, of niet filter. Dit is degene, Dit zijn de contactpersonen uit mijn contactpersonen van de Facebook die ook messenger gebruiken. Actief. Dan heb ik nog een actief knop. Kom ik ze dadelijk op terug. Nieuw contact. Klop. Ik kan een nieuw contact hier invoeren. Mensen met messenger. Koptekst. Mensen, mensen met messenger. Nu kom ik door de lijst heen en als ik hier doorheen loop, krijg ik dus allerlei namen. Die ook de Messenger gebruiken. Ik ga even naar het actief tabbladje. Knop. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. Actief. Ik kreeg weer even door. Schakelknop aan. Hier staat uh, mijn uh, Facebook account. En die staat op dat ik. ...actief ben, dus dat kan ik ook aan of uitzetten. Dat is ook wel prettig. Dus dat geeft aan dat ik... Uh, want normaal gesproken gaat hij automatisch... ...als jij online komt, dan gaat hij hem automatisch aanzetten. En als ik hem hier dus uitzet, dan moet hij dat dus niet meer aangeven. Uh, dat is denk ik wel een goede optie. Actieve Facebookvrienden nee. op Nou, Op dit moment zijn er, um, is er één Facebook Facebookvriend van mij actief. En dat is nee. Theus Kemkes En die zit op het mobieltje. Dat was eigenlijk deze dit tabblad. Dan ga ik naar de derde uh, knop onderin, rechtsonderin, naar de instellingen. Instellingen tab geselecteerd. Instellingen, tab bewerken. Je zet hem even rechtsboven eh, uh, wat is het? Linksbovenin. Nou bewerken. Met andere woorden. Ik kan hier uh, weer iets instellingen. aanpassen. Instellingen. Is de koptekst? Voor het ik kan hier eventueel nog een telefoonnummer toevoegen bij mij. Die heb ik namelijk niet toegevoegd. De meldingen staan aan. Voorbeelden van meldingen. Voorbeelden van meldingen. Van meldingen. Schalke aan. Schalke aan. Geluid in app. Geluid in app. Trillen in app. Trillen in app. A. Trillen in app. Contact A. Dat hij synchroniseerde de contactpersonen. Dat is synchronicerende contactpersonen van de Facebook. Van de Help. Help. Essenties. Privacy en voorwaar. Een probleem rapporteren. Oké, okay, dat zijn even de standaard dingen. Ik druk even op de werken dubbeltik, want ik ben toch wel benieuwd wat hij dat doet. Oh, met andere woorden, ik zou eventueel een telefoonnummer toevoegen. Nou, dat wil ik niet, dus ik ga naar de annuleren knop. Ik pak even weer een ander tabblad. Even kijken, recent. top 1 van die. Geselecteerd. Recent. top 1 van die. Ik pak weer eventjes een Roger Ravelli. Uh, vervolgens zet ik hem even linksbovenin en ik ga even, loop er even weer doorheen totdat ik meer acties heb. Want die heb ik nog niet uitgelegd. Ik dubbeltik op meer acties. Dus ik heb een bericht van iemand geholpen. En daar vind ik een meer acties. Stoppen. Knop. Ik zie hier een stoppenknop. Een bellenknop. Met andere woorden, ik kan hem direct bellen als ik dat zou willen. Uh, zijn uh, tijdlijn, direct naar zijn tijdlijn gaan. Dit betekent dat hij uh, van deze app overgeschakeld naar mijn Facebook app om daar de tijdlijn van Roger te laten zien foto's, kruis, knop. en foto's eventueel als ik dat zou willen. Ik ga weer naar linksboven in de terugknop en ik denk dat ik het yes. allemaal heb uitgelegd. Ik heb twee vragen. In de eerste plaats, uh, wat voegt dit nou toe aan het berichtentabblad in de Facebook-app zelf? En ten tweede, dat zou mij wel interesseren, uh, Facebook kent ook groepen, verschillende soorten groepen, openbare groepen, uh, besloten groepen en zelfs geheime groepen. Ik ben lid van een geheime groep, het zou aardig zijn als ik de berichten uit die groep ook in die messenger zou kunnen krijgen, kan dat? Het verschil tussen de Facebook berichten en deze uh, app eigenlijk niets. behalve dat ik weet niet of dat nieuw is. Ik heb het ook niet gecheckt, maar ik zag dus die knop dat ik kan zeggen dat uh, hij niet aangeeft dat ik online ben of niet online ben. Um, misschien uh, weet iemand anders dat, maar die ben ik die ben ik even niet tegengekomen in de Facebook app. Uh, je hebt het over groepen. Ik denk, want dit gaat over privéberichtjes sturen. Dus het chatten met de groep. Uh, dat moet hier wel in kunnen worden weergegeven als je bijvoorbeeld een mail of een berichtje stuurt naar alle groepsleden. Dus stel voor dat ik het hele groepje of uh, vijf van het groepje een uh, chat stuur. Dan uh, zie je dus, dan kan je de chat volgens mij wel aflezen. Maar ik zal het even proberen in groepjes. Maar het groepje zelf op zich... Volgens mij is dat niet mogelijk. Maar als ik het verkeerd heb hoor ik het graag. Want zo'n groep heeft ook een naam. Hè? Daar, uh, in Facebook zelf kun je gewoon die groep vinden uh, als je er lid van bent. Uh, en dan kun je die hele groep in één klap een bericht sturen. Ja, ik ga het even met mijn uh, andere Facebook account proberen. Want uh, deze heb ik volgens mij geen groepen. Er is nu zo weinig verschil. ...dat in de oude Facebook die tab berichten heette, zoals Ruud zei, en Messenger... ...en bij de laatste update is binnen Facebook berichten ook veranderd in Messenger. Dus volgens mij zit er niet of nauwelijks meer verschil. Nou, dat, dat gevoel kreeg ik inderdaad al, ja. Overigens, maar dit even tussendoor... ...sinds de laatste update van die Facebook-app is die wel weer iets prettiger in het gebruik geworden... ...in de zin uh, dat je niet een halve minuut hoeft te wachten eer dat een scherm is ververst. Daar hebben ze wel iets aan gedaan. Idee heb ik ook, Ruud. Ja, al die mensen met een uh, iPhone 5 en 5S zullen daar geen last van hebben, maar ik met mijn simpele viertje en 8 g geheugen. Uh, hik daar wel tegen aan. En ik word al niet vrolijk van Facebook. En als ik dan ook nog een minuut moet wachten eer dat er een uh, uh, uh, volgend icoontje voorkomt, dan heb ik, uh, ben ik er gauw klaar mee. Ja, ik ben het wel met je eens, Ruud. Ik weet alleen niet of... Uh, of uh, um... Die snelheid ook niet te maken heeft met het feit dat het natuurlijk allemaal van het internet moet worden geplukt en zo. Ik uh, doe veel te weinig met Facebook, denk ik. Want ik krijg af en toe berichten via uh, mijn account dat er weer wat uh, gebeurd is. En dan start ik die app weer en dan denk ik van, oh nee, toch maar niet. En omdat ik het maar zo zelden doe, raak je ook niet echt uh, geroutineerd in uh, waar je de dingen kunt vinden. Nens, was jij nog iets aan het zoeken? Ja, ik ben al terug bezig. Ik ben uh, van één, lid, één groep lid, maar ik ben even die naam vergeten. Dat is een moeilijke naam. Moeilijke naam. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die, uh, die iets uh, te, te, te bedden willen brengen over deze Facebook Messenger app? Oké, okay, toen bleef het stil. Nou, um, dan wachten we nog even op Nens, want anders wordt het zo'n rommeltje. Uh, voordat we doorgaan naar uh, het volgende onderdeel. En dat is dan, zo ik het even hier naar het weer te luisteren. En dat zijn dan de dingen die van de week allemaal gebeurd zijn. En de uh, vragen die in de chat zijn uh, binnengekomen. Maar ik ga eerst even kijken of Nens haar groep al heeft gevonden. Nou, ik moet het even schuldig blijven. Ik weet niet, uh, maar ik krijg niet een, direct een uh, groepsbericht dat ik kan aanmaken. Ik probeer de naam in te vullen van mijn groep, maar uh, krijg ik wel allerlei andere personen. Ik krijg wel een, een kopje erbij groepsgesprekken. Maar mijn groep, ik weet niet wat er aan de hand is, maar die krijg ik niet te pakken. Dus of het nou wel of niet kan, ik moet het even schuldig blijven. Nou ja, zo heel belangrijk is het natuurlijk ook allemaal niet. Maar uh, En ik kan het natuurlijk ook altijd zelf nog eens even uitzoeken. Uh, bedankt in elk geval voor uh, de moeite. Oké, okay. Nou, dan gaan we naar de dingen die uh, uh, ons van de week zijn opgevallen en eventueel vragen. En ik begin eerst weer even lekker zelf, daarvoor zet ik de microfoon vast. Er was namelijk vanochtend een, uh, een update van de NPO-app... En ik had ineens zoiets van, wat krijgen we nou? Dus als ik dat denk, dan zijn er misschien ook andere mensen die dat denken. Dus ik wil jullie even een verschil laten horen. Wat op zich leuk is, maar je moet wel even weten dat het gebeurd is. We zitten nog steeds met het probleem. Dat we al hadden dat um, je eigenlijk altijd het menu ziet. Ik zag dat gisteren ook in een andere app. Ik moest de app van Schiphol testen en daar gebeurde het ook. Dat komt dan omdat ze als het ware een laag eroverheen leggen. En de voice-over ziet die onderlaag ook nog steeds... Dus uh, als ik nu ga vegen, heb ik bovenin die button menu knop. Uitgelicht. Dan krijg ik uitgelicht. Uitzending gemist. En dan pas koptekst. uitzending gemist. Nou, dan uitgelicht. weet ik BT. dat ik niet in het menu zit. Dus ik open even het menu door op die knop te drukken. Dan krijgen we meteen daaronder. een open menu. Die koptekst. Uitzending gemist. Koptekst. Dan weet je dat het menu open is. Ik ga even naar het menu live. Uitgelicht. Nieuw. Mist bekeken. AZ. Live. Context. Onder deze knoppen had je dan Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Dat is veranderd. Als het goed is, zie je nu het programma dat inderdaad op die zenders loopt. Dus als ik nu één keer naar rechts veeg, hoor ik. Max TV Wijzer. En dat is dus wat er nu op Nederland 1 gebeurt. Hello, goodbye. Hello, goodbye op Nederland 2. Amika. En Amika op Nederland 3. Radio. Nou, dat. Meer. Context. Ik zal eens op radio tikken, kijken of ze daar ook iets dergelijks mee doen. Radio. Meer. Koptext. Radio. Amica. Radio. Meer. TV-gids. Favorieten. Kijk later. Over deze aan. Selecteer een radio. Radio 1. Oh. Selecteer een radiozender. Nee, dat is dus radio 1. 1. Radio 1. Radio 2. 3FM. Radio 4. Radio 5. Radio 6. Funks. Knop. Oh, functie strook bij. Bra bra bra um, bra bra zet ik, Over dit. Kijk later. Favorieten. TV gids. Meer. Wat ik zie en wat mij niet bekend voorkwam is de TV gids. Die zal ik eens even dubbel tikken. 16. Dr. Deen. De introductie. 16. 30. Ik zal even beter open boven menu bovengaan. TV gids. Uitzending gemist. Uitgelicht. Nieuw. Nederland, 6. Oh. Nederland 1. Nu en straks. Knop. Vandaag. Knop. Over deze aan. Ik heb dus een, vandag, een vandaag knop nu een straks, en een nu en straks knop. Nederland 1. 6. 10. Max trainer 6. 30. 6. 35. 6. 40. 6. 45. En, pagina 1 van 3. Onderaan scherm. En ik heb drie pagina's. Ik ga dus even maar met, één, met drie vingers van rechts naar links vegen. Pagina 1 van 3. onderaan scherm. Pagina 2 van 3. En nu is dus de vraag of ik ook... 14. 42... De Nou hoop TV. ik Uit... dat ik Uitge... Nederland 2 krijg. Nieuw, meest bekeken, AZ, live, 14, 15, 5, 14, nee. 42, de rechtbank. Zo te zien is het dus een beetje... Pagina 3 van 3. Ik ga weer van BTN. TV-gids, uitzending, Uitgelicht. nieuw, meest bekeken, AZ, live, Max TV wijs, hello, amica, radio, meer, kopt, TV-gids. 1630. Ja. Het Sinterklaasjournaal 2013. Het is dus. 1644. Het is niet helemaal duidelijk hoe die gids achter de substantie werkt. Ik kan dus wel. Stil maar. met uh, drie vingers vegen om uh, van pagina te wisselen. Maar of het echt helemaal duidelijk is en ik tv-gids lights nu van mijn iPhone kan verwijderen? Ik denk het niet. Oké, okay, dat was in ieder geval dat ik van de week of vandaag ben tegengekomen. ...verder eigenlijk van de week niet echt gekke dingen als het om Apple gaat... ...behalve dan dat het vandaag dus Black Friday is. Ja, toevallig voor deze update, die ik trouwens nog niet binnen heb... ...want ik, ik heb die automatische updates uitgezet, dat bevalt me helemaal niet. Uh, ik doe dat maar liever met de hand, want er is één update die ik absoluut niet wil hebben... Maar dit terzijde, eh, eh, eh, voor deze update dus, had ik van de week eh, live het journaal aan. Ik moet zeggen dat me dat wel een beetje tegenvalt, want dat signaal eh, is niet echt heel erg steady. Eh, allerlei dingen die, eh, laten we zeggen, via uitzending gemist gestreamd worden, daar, eh, daar is niks mee aan de hand. Dat gaat prima, maar eh, live vind ik echt... Eh Nee, hey, dat verbaast me, want dat gaat uh, bij mij heel goed. En ik neem aan dat je toch gewoon op je wifi zit met je iPhone. Ja, uiteraard. Nou kan het zijn, ik kan het nog wel een keer doen hoor. Want dat was van de week natuurlijk uh, sowieso een keer storing bij de publieke omroep, uh, in alle opzichten. Dus het kan wezen dat die stream daar ook van te lijden heeft gehad. Ik zal het nog wel een keer herhalen, maar ik vond het geen succes. Nou heb ik even een vraag. Mag, mag ik nu of... Uh... Ja, uh, bijna. Uh, ik, ik zou dat in, als dat inderdaad samenviel met die, die storing, dan heeft het waarschijnlijk daarmee te maken. Want dat streamen, dat, uh, dat, is, uh, dat gebeurt op hetzelfde moment dat, uh, als het naar de zender gaat. Dus uh, als het daar al misging, dan zal het met streamen ook misgaan. Dus ik zou het zeker nog eens proberen. Uh, Astrid, ga je gang. Ja, ik wilde dat uh, van A tot Z uh, doen. Ik vind het uh, trouwens uh, ontzettend lastig hoor. Uh, maar ik zag geen tabelindex meer. En dat is dus heel, heel vervelend. Ik heb met de pleuris lopen zoeken naar uh, 2 voor 12. Dat had ik gisteren gemist. Het is me uiteindelijk wel gelukt. Maar uh, ik, uh, ik, vind dat, ik vind dat niet zo makkelijk gaan. En dan uh, wilde ik nog even vragen. Die tv-gids, waar heb je die nou precies gevonden? Want dat werd me niet helemaal duidelijk. Die zit dus nu ook in de NPO, app en je hebt gelijk als het gaat om die, om die van A tot Z, dat is inderdaad een hoop gedoe. Dat is gewoon een kwestie van wijzen, ben ik bang. Um, ik probeer nu... Hé, hey, mijn spraak is uit. Spraak aan. BTN open menu. Knop BTN open kijken. menu. TV uitzend Uitgelegd. Nieuw. bekeken. BTN uitzending gemist. Kop uitgelegd. Nieuw. bekeken. AZ. AZ. En je hebt inderdaad niet echt een 25 jaar spijkers maar... met koppen. Documentaire. Waren. 3 op rechts. Hoofdletter P, Hoofdletter S. Hoofdletter T. Hoofdletter W. Hij zit dus wel als een soort tabelindex rechts. Het is niet echt een tabelindex. Dat zegt hij niet. Hoofdletter S. Hoofdletter T. Maar ze zijn er wel. Nu hoofd, heb ik hoofdletter T gevonden. Hoofdletter T. Helemaal ergens rechts onderin. En ik kijk nu. Subdivali 2000 probeer hem nu te vinden, maar... Hoofdletter T. Taalproject. Titan van Abel. Tegenlicht. De lost JFK. Dunder T. Hoort hoe. Tijd voor Max. Top op 3. Tot op het bot. BNN. Tussen kunst en De tv-jaren van 2 voor 12. Daar is hij. En dan is het ook nog best wel lastig, vind ik, om bijvoorbeeld vorige uh, afleveringen te vinden. Soms moet je dus inderdaad met drie vingers gaan bladeren. Dus uh, ik, ik denk dat deze app nog wel iets toegankelijker kan. En misschien zouden we, net zoals we dat met de NOS-app destijds gedaan hebben, toch maar weer eens met een aantal mensen contact moeten opnemen met de omroep. Want het kan beter. Zeker die, die gelaagdheid, zodat je dat, dat onderliggende menu, ook al is het niet geactiveerd, toch ziet of hoort, uh, is gewoon heel erg vervelend. Ja, nou, met dat laatste ben ik het 100 procent eens. Dat is zeker zo. Uh, maar je kunt ook zoeken. Want inderdaad, die letters, dat is een crime. Want... Eén verkeerde beweging en je zit weer op A. Uh, maar er is ook een zoekvak. Dat zit ergens... Daar moet je ook echt even naar zoeken. Het zit volgens mij ergens rechtsbovenin. Dat is een tekstveldje. En als je dan, uh, laten we zeggen, de eerste letters intypt... dan uh, kom je al aan het eind. Dus uh, 2 voor 12 ben ik ook een groot fan van. En ik, ik kan het vrijwel nooit zien... omdat ik donderdagavond bijna altijd weg ben. Toevallig was ik gisteravond net op tijd thuis... Maar meestal lukt dat niet. Nou, dan ga je dus naar dat zoekvak en ik, ik typ gewoon twee in letters en dan ben ik er eigenlijk al. En uh, ja, die afleveringen zoeken, uh, zoveel zijn dat er niet, die, uh, die vind je dan wel. Maar het is, uh, het is inderdaad niet makkelijk, want uh, ja, uh, ook al heb je de T, dan uh, staan er nog veertig programma's eer dat je een keer bij degene bent die je wil hebben. Ja, ik heb het gezien, het zoekveld zit inderdaad ergens rechtsboven. Kom op het bot, zoeken. Daar is hij. Dat zal dus inderdaad wel gaan werken. Uh, dankjewel Ruud voor deze uh, toevoeging. Helemaal goed. Nou ja, toen had ik hem vanochtend uiteindelijk gevonden. En toen had ik ook uh, de aflevering gevonden. En toen heb ik me nog een, een ongeluk lopen zoeken naar afspelen. Want uh, de, voordat ik hem dan echt kon beluisteren. Dat ging ook, ik vond het allemaal niet zo gemakkelijk gaan eigenlijk. Nou, hey, dit is ook zo. Je moet er wat weer meer uh, werk voor doen. Uh, maar. Als je hem vaak genoeg gebruikt, dan krijg je ook wel een beetje inzicht van hoe die in elkaar zit. En nogmaals, het duurt zo lang voordat je er bent, doordat ze iedere keer, uh, omdat je iedere keer die laag van dat menu doorheen moet, terwijl dat niet eens werkt. Dus dat zou het eerste moeten zijn dat ze weghalen. Nou, ondertussen probeer ik dus wat te zoeken, maar dat gaat zo ontzettend traag dat ik het nog niet echt goed aan de praat heb gekregen. Oké. Okay. Dat was de NPO-app. Uh, zijn er nog mensen die uh, iets kwijt willen over Apple uh, deze week? Nou, niet zozeer over Apple, maar uh, ik zei net, er is één update die ik niet wil hebben. Ik ben namelijk uh, al een tijd lang klant bij Bleep. En Bleep is gewoon een, uh, een merkje van uh, T-Mobile. Daar kun je uh, voor uh, tegen heel aantrekkelijke voorwaarden internet en uh, mobiele telefonie krijgen, prepaid. Daar hoort een appje bij waarmee je uh, je internetverbruik aan en uit kunt zetten. Je kunt het per dag aanzetten, dat kost je twee kwartjes, maar je kunt het ook weer uitzetten dan kost het je niks. Um, uh, dat doe je met een appje en daar kun je ook uh, je verbruik en wat je verbelt enzovoort, uh, allemaal heel toegankelijk. Maar ja, nou hebben ze weer de, de, de zaak mooier en flitsender en... Uh, kekker gemaakt. En nu blijkt dus dat die app uh, niet meer uh, voice-over toegankelijk is. Ik kom niet eens door het eerste informatiescherm heen. Dus daar heb ik ze een mailtje over gestuurd van jongens wat jammer nu want als dat zo blijft dan uh, vrees ik toch dat ik bliep weer vaarwel moet zeggen. Maar ik kreeg per een mailtje terug dat dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was en dat ze zeker gingen kijken omdat uh, bij een volgende update die waarschijnlijk niet lang op zich zou laten wachten uh, om dat te herstellen. Dus vaak als je aan de bel trekt, wil ik maar zeggen, dan uh, wil men toch nog wel eens iets doen. Want men realiseert zich vaak niet wat men aanricht... Uh, om zaken niet uh, voice-over toegankelijk uh, te maken. Dus dat wou ik even kwijt. Vond ik wel aardig. Ik moet nog zien dat het gebeurt. Maar, uh, en wat ik zei ook van ja, uh, ik kan natuurlijk die oude app nog wel uh, laten staan, maar hoe lang kan ik die nog gebruiken? Nou, volgens hun kon dat voorlopig nog wel. Ik kon alleen niet gebruik maken van een nieuwe dienst die ze gaan leveren. Namelijk dat je onbeperkt voor twee kwartjes per dag kunt bellen. Nou, dat hoeft voor mij niet, want ik bel nog niet eens voor één kwartje per dag. Dus uh, dat vind ik wel Prima. Uh, en die oude app werkt dus inderdaad nog steeds en uh, nou, als ik het moet geloven dan blijft dat nog wel even zo. Ja oké, okay, want het is natuurlijk heel moeilijk om erachter te komen wanneer hun update geweest is. Hè? Want je hebt natuurlijk nu steeds in de App Store een update staan en jij weet niet wanneer er weer een update op een update komt. Dus dat wordt natuurlijk lastig. Tenzij je ergens in huis een iPhone hebt die die update wel heeft gedaan... En die ziet dan wanneer er weer een nieuwe update komt. Ja, dat is een goede van je, want uh, uh, als je naar de App Store gaat, dan zie je precies de datum uh, waarop die update is verschenen. Maar zolang je die niet ophaalt, komt er geen nieuwe bij? Nou, dat is lastig, dat weet ik niet. Dan uh, zou, je eens moeten, dat zou je eens moeten uitproberen. Ik heb een, een update die ik ook niet draai. Dat is een update van ShopBoard. Uh, want die update die, die zorgt ervoor dat, die, dat ook de app, zeker de reclames die erin staan, ontoegankelijk zijn. Prijzen en artikelen staan dan ineens door elkaar. Dus die update wil ik ook niet doen. Dus ik heb met veel moeite via iTunes uh, de oude app er weer op kunnen zetten. En uh, ja, volgens mij staat dan nog steeds een oude datum van, uh, van die update. Dus ik... Uh, ik moet daar even het antwoord op schuldig blijven. En, maar misschien gaan ze jou wel mailen nu ze jouw mailadres hebben. als er weer een update is. Ja, interessant ja. Ja, uh, overigens, ik, ik had inderdaad. Uh, ik had godzijdank mijn iPhone. Uh, toen die uh, update binnenkwam, nog niet gesynchroniseerd. Dus die oude stond nog op mijn PC. Uh, die heb ik dus maar eventjes veiliggesteld. En ik, ik kon hem vrij simpel weer terugzetten. Dat uh, viel me niet tegen. Je gooit gewoon de nieuwe weg op je iPhone. Je hangt hem aan je computer. En je zet die oude weer op. Dan, uh, dan is het klaar. Want zolang, zodra je die nieuwe erop laat staan, wordt die natuurlijk overschreven. Hè? Dat snap je. Dus uh, ik, uh, voorlopig uh, laat ik het maar even zo. Ja, inderdaad. Dat is de manier. Je moet alleen wel, uh, als je in... in uh... ...in het lijstje op iTunes op je computer kijkt... ...dan zie je dat daar ook updates zijn van apps... ...en die moet je dan dus ook niet draaien. Nou kan dat niet zo makkelijk per ongeluk... ...want dat scherm is niet zo toegankelijk... ...want dan kom je eigenlijk gewoon in een HTML-pagina van iTunes terecht... Dus, uh, maar daar moet je uh, voor, voor de rest, ja, heb je helemaal gelijk. Dus dat is gewoon de manier. Nee, En inderdaad, dat updaten van apps via iTunes, dat, uh, dat begin ik wel helemaal niet aan. Dus dat gevaar hebben we niet. Nee, en nog even terugkomend op jouw eerdere opmerking. Ik heb ook dat automatische updates uitstaan. Dat heb ik ook in Windows uitstaan. En dat heb ik ook uh, op mijn Mac en op mijn uh, iPhone uitstaan. Heel verstandig lijkt me. Oké, okay, de valreep. Heeft er nog iemand iets voor de valreep op vrijdag 30 november? Het is 29 november, maar dat maakt niet uit. Um, ik heb, uh, ja, dat heb ik voor, voor dit, voordat ik de uh, vraag u begon ook al gezegd. Er is een, een bijzonder toegankelijke app uh, uitgekomen van Vorsten. Dat is uh, uitgebracht door Sanoma. Ik geloof dat die de Nu-app ook uitgebracht hadden. Die is uh, aanmerkelijk minder toegankelijk, denk vind ik, maar uh, deze wel. En uh, je kunt gewoon, uh, en er staan een heleboel items in. En bijvoorbeeld, uh, ik heb net even gekeken, uh, koningin Sofia uit Spanje uh, knuffelt met panda baby. En nou, <lacht> daar krijg je daar een heel verhaal over. Je kan, het, je kan heel goed zonden, maar het is ook wel erg leuk, vind ik. Misschien ik dat jij zo'n royalist was, Astrid. Nou ja, Astrid, ik nodig je hierbij uit om hem of volgende week of de week daarop te bespreken. Want mensen uh, die moet vakantie houden. Uh, dus ik zou het wel plezierig vinden als ik uh, niet het hele uur hoef vol te kletsen en moe vol te zoeken met apps. Dus als jij dat zou willen doen volgende week of de week erop, uh, gaarne. Maar er is echt helemaal niks aan te bespreken. Je, je, je zet hem aan en hij doet het. Dus ja, wat ik daar nou aan moet laten bespreken, dat zou ik eerlijk niet weten. Nou, wat wij ook doen. Uh, laten zien wat je er allemaal mee kunt. Of er tabbladen zijn, of er een zoekveld, noem maar allemaal maar op. Gewoon eventjes doorlopen. Ik, ik beloof niks. <laughs> uh, mm, ja, ze belooft niks. Nou, nah, nee, kijk, wie uh, zegt hè? Je, je... Derk die had gisteravond over dat hij het wilde doen. Maar uh, hij zou het dan eventueel vanochtend opnemen, maar dat is er niet van gekomen. Dus ik moet even afwachten. Ik zat wel even met hem overleggen. Ja, je durft niet hè? Ik, ik ga je gewoon pesten. Nee, ik weet het. Dirk had ook al een mail gestuurd dat hij er niet zou zijn vandaag. Oké, okay, uh, nog iemand iets voor de valreep? Er is een, een app geschreven, verschenen: Do It Right. Aan elkaar. Do-D-O-I-T-W-R-I-T-E. Uh, en het is om uh, handschrift te leren oefenen wat je nu kunt gebruiken op je iPhone. Dan zou je zeggen: van uh, waarom hoe dat nou? Ik heb ontdekt, het is af en toe handig voor als je een, een pincode moet invoeren, dan, dan schalt Voice over mooi door de hele trein de pincode, wat de pincode is. Als je dat schrijft, dan heb je dat niet. Dan moet je gewoon klik, klik, klik. En um, dat kun je gewoon oefenen in het, in het uh, in een of andere tekstveld. Als je nou denkt, van, ik wil daar eens een appje voor hebben die mij keurig geleerd een te schrijven. Hoofdletters, kleinletters en cijfers. Dan kun je dat daarvoor gebruiken. Hij kost wat geld, ik weet niet, ik weet niet wat hij kost, maar hij doet het leuk. Geloof ik, tenminste. Ik heb er een podcast. Wat zei nou, heb je een podcast en toen viel je weg over gehoord of van gemaakt? Nee, er is een Engelse podcast bij Applevis. En die hebben dat, dat ding besproken. Nou, je moet het wel over een kam scheren, hè, Tom. Dus je hebt net Astrid uitgenodigd. Moet je Alwin ook zeggen van, kom, dat is uitleggen, dat doe het right. Die meiden toch allemaal. Alwin, bij deze. Nee, want ik heb hem niet. Want ik heb hem niet nodig. Ik kan schrijven. En je moet ervoor betalen, hè? Daar hou je ook niet van. Ah, wacht nou eens even. Uh, dat schrijven, doe je dat gewoon met een vinger of met een stylers? Met je vinger. De, uh, ja, je moet eerst een iPhone veranderen, Ruud. Maar met een, uh, een 5S, ik geloof, misschien met een 5 ook wel, dat weet ik niet. Dan kun je op je scherm schrijven. En uh, je kunt inderdaad kiezen kleine letters, hoofdletters en cijfers ook nog. En dan kun je op je scherm schrijven. En dat gaat echt uh, hartstikke leuk. Als je goed kunt schrijven kun je ook een, een, een WhatsAppje schrijven. Ik heb het wel eens gedaan en dat werkt nog ook. Ja, ik zet hem even vast Ruud. Want dat kun je ook op de vier, want ik kan dat ook. En ik gebruik het wel eens. Ik heb het vorige week, maar ik ben niet zo goed in zwart zwartschrift schrijven. Ontgrendel. Ik ontgrendel hem even. Stel je voor, ik moet een app zoeken. Um, ik, ik moet de, de app Schiphol zoeken. En ik heb acht pagina's en ik weet echt niet meer waar die staat. Dan kun je natuurlijk gewoon op je iPhone zoeken. Maar ik kan ook de rotor naar handschrift draaien. Handschrift. Daar heb Opstaan. staan. Nu met drie vingers van beneden naar boven vegen. Kleine letter. Interpunctie. Cijfers. Cijfers. Zijn vaak oh, Kleine letter, hoofdletter. Nu staat hij op hoofdletter. Nu teken ik gewoon met mijn vinger een zwart shift S op het scherm. S. 19 apps. S. Dus 19, 19 apps en nu kan ik dus met twee vingers van beneden naar boven vegen. Selecteer data. Supermarkt Plus. Sunrise Sunset. Spotter. Speedtest. Soundhound. Soundbreak. Soup. Smulweb. Nou. En uh, nog even door. En dat vind ik Schiphol wel een keer. Dus uh, je, uh, daar gebruik ik het voor. En ik begrijp dat je er nog, nog meer mee kunt. Maar ik ben gewoon een slechte uh, uh, schrijver als het om uh, zwartschrift gaat. Dus ik gebruik het eigenlijk alleen maar als ik snel een appje wil zoeken. Dan uh, zet ik de rotor dus op handschrift en ik teken de letter. En dan uh, geeft hij dus in dit geval alle apps die met die letter beginnen. Ja, nee, dit is, dit is aardig. Wist ik niet. Daar ga ik eens mee uh, proberen. Ja, en dit handschriftgedoe, dat, is, uh, dat heb ik al eens uitgebreid besproken. Volgens mij net toen de iOS 7 uitkomt, want het is iets van iOS 7. Oh, okay, dat heb ik nog niet gehoord, hè. dan val ik door de band. Maar dat die, die, die beruchte app, van die ik net sprak, die Do het right, die maakt er een soort van spelletje van en uh, zodat je dat goed leert Ruud, jij ook. Eh, je moet volgens mij wel, dat heb ik één keer gedaan en dan vergeet ik dat weer, in de, uh, de instellingen van, uh, van voice-over van de rotor wel handschrift even in de rotor zetten, want daar staat dat dacht ik niet standaard in. Oké, okay, zal ik doen? Nee, ik vind het wel grappig. En inderdaad Nens, jij hebt hem besproken, ik weet zo gauw niet meer in welke podcast het was, dus die zal jij waarschijnlijk ook wel hebben Ruud. Nou dat weet ik niet, ik zal hem wel gemist hebben denk ik, maar uh, nou ja goed, ik kan hem, ik kan hem Zoeken, maar ik kan ook eens even gewoon gaan experimenteren. Lijkt me leuk. Ja. Zeker, maar als je inderdaad op Blink Magazine even op het zoekveld handschrift intikt... dan zul je ook in ieder geval wel de podcast vinden. Dat... Oké, okay, uh, dat was het handschrift. Nog meer iemand iets voor Denvalreep? Oké, okay, dan was dit het vragenuur van inderdaad 29 november. Als dit dat komt omdat het morgen de 30ste is... en dan is er een ICT-clientendag bij Bartie Mees. En dan worden Nancy en ik ook verwacht om een aantal workshops te gaan geven en zo. En daar zijn we zo druk mee bezig vandaag dat ik al helemaal met mijn hoofd in 30 november zit. Oké, okay, dit was dus het Bartimeus iPhone, iPad vraaguur van 29 november. Iedereen weer bedankt voor zijn haar aanwezigheid. En graag tot volgende week. Groeten. <middels> Much to do, but it shall be at the side and Move my